VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl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 Goedemiddag het Q-music nieuws van 12 uur door Nu.nl... Met Goedemiddag. Mensen met beginnende Alzheimer... moeten een bepaald medicijn toch kunnen gaan gebruiken. Dat wil Belangenvereniging Alzheimer Nederland. Vanochtend zei een adviseur van de overheid... je moet dit middel niet vergoeden, want het werkt niet goed genoeg. En je hebt kans op bijvoorbeeld een hersenbloeding. Alzheimer Nederland zegt, als iemand de kans wil grijpen... om de ziekte iets af te remmen, dan moet je dat samen met je arts kunnen beslissen. De gesprekken over vrede tussen Oekraïne en Rusland zitten erop. Voor vandaag twee uur lang is gepraat in Zwitserland samen met bemiddelaar Amerika. Onduidelijk is hoe het er nu voor staat. Volgens Rusland ging het allemaal moeilijk en zakelijk... en wordt later weer verder gepraat. In Weert, in Limburg, blijkt carnaval niet zo gezellig te zijn verlopen. De politie zegt dat er veel meer vechtpartijen, mishandelingen en bedreigingen zijn geweest dan eerdere jaren. Vooral jongeren hadden het met elkaar aan de stok. Verschillende mogen op bepaalde plekken in Weert voorlopig niet komen. Ondertussen zit carnaval erop en dat betekent dat het een ochtend is geweest van poetsen in bijvoorbeeld Tilburg, dat de afgelopen dagen Kruikenstad heette. Deze schoonmaker komt van alles tegen. Confetti, kanonnen, dozen, plastic bekers. Soms kom je broeken tegen, jassen. Soms komen we niet mensen vragen waar hun telefoon zijn, nou, die, die is ook al weg. Vertelde die bij Hart van Nederland. Voor alle fans, het is weer carnaval over 353 dagen. Het weer van Weerplaza, een mix van wolken en zon. Een paar graden boven nullen zit, maar de wind maakt het voor het gevoel wel kouder. Vannacht en morgenochtend een paar centimeter sneeuw in het zuiden en midden. Daarna een droge en zonnige dag. 7 files op dit moment, twee files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A15 van Ridderkerk naar Gorkum, tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum, 7 kilometer, vertraging 30 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 72,5. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 46,8. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 37,5. En de A28, Assen richting Hoogveen. controle bij hectometerpaal 157,4. Menno Battlefields 3, 2, 1, go! Alright, alright, alright, stop! Lunchtime! Ja, weet je, ooit was dit het teken. Als de bel ging, dan wist je van ah, het is tijd om te lunchen. En Dan ging je met z'n allen naar de aula, dan ging je een broodje eten. Nou, tegenwoordig is uh, dit. In de vorm van Alright Stop Lunchtime, een lunchmix. Dit is de muzikale schoolbel. Altijd na 12 uur dan weet je even je benen strekken. Wat eten, wat drinken. En een frisse start van de middag. Zo so ineens Darude met Sandstorm. Alesso en Sasha komen eraan met Destiny. Eerst de Black Eyed Peas. En I Got A Feeling. I Got A Feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna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 on my car, like on my car, jump out that sofa, come on, let's get, get, oh, up fill up my car,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 En it's so easy to fall in love. Woensdagmiddag, kindermiddag, daar spelen we de kinderquiz. Je hoort Kai, Willem en Jeldo. ze zitten in groep 6 en ze hebben het ergens over. Alleen, waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur dan je antwoord in de Q-Music app. Er zit um, um, schuim in. Mijn vader. Het is voor grote mensen. En mijn moeder. Het stinkt een beetje. En mijn opa. Want hij vindt het heel lekker. En vooral mijn oom. Dat is niet normaal. Ik vind het helemaal niet lekker en ga je raar doen. Nou, waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-app. Heb ik hier Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Goedemiddag. Ja, goedemiddag mijn hoofd. Ja, je hoorde net Kai, Willem en Jeldau uit groep 6 en uh, die hadden het ergens over. Waar denk je dat ze het over hadden? <laughs> over uh, een spaargoud, een biertje. <laughs> een biertje. En waarom denk ja. je dat ze het daarover hadden? Ja, schuimkraag, schuim kwam voorbij, ja. uh, vader drinkt het, opa drinkt het graag. Ik lust het zelf niet. Nou ja, elk kind, ja. in ieder geval elke jongen voornamelijk... die wel eens een biertje gedronken heeft, vroeger een Loki. vond dat natuurlijk toen helemaal niet lekker, en nee. nou, uh, nou wel. Nee, was, vroeger was het echt heel goor. Ja. En nu, ja, ik ben niet zo'n bierdrinker. nu gaat het wel. Maar goed. Ah, oké, okay, nee, um, ik ben uh, wel een ja, Heb je, heb je veel bier gedronken de afgelopen paar dagen... in verband met carnaval, of dat niet? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, okay. Ik kom, uh, kom van boven de rivieren. <laughs> ja, ik ook. Uh, we gaan even luisteren op je gelijk hebt. En het ja. antwoord is bier! Ja, zeker. Het antwoord is bier. Ja, logisch toch? Ja, ik kwam wat cijfers tegen over carnaval. Er wordt gemiddeld zo'n 8 miljoen liter bier gedronken in Nederland. Dietje. Dat zijn gemiddeld 26 glazen bier per carnavalsvierder. Een dag of, <laughs> of in de hele vijf dagen? Nee, in die hele periode, ja. Oh, nou, dat valt er nog wel mee. 26 voor vijf dagen. Dat is gemiddeld, hè? Zijn er zijn ook mensen die geen bier drinken, hè? Ja, er ja, zijn mensen die drinken natuurlijk wijn en de zeven. Ja, dat, ja, is, waar. Ja, en die dat geen spa is wel flink hoor. Ja, mensen die dat geen spaar goud hebben, maar rood. In vijf dagen. Ja, ja precies. Ja, nou ja. Hey, het levert jou het Q-prijspakket op en uh, mijn koffiecup in die koffiecup. Oh, Je begrijpt het, daar kan natuurlijk ook gewoon bier in, hè? Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat gaan we bij de voetbal wel even doen. <laughs> is goed, komt eraan, hè? Oké, okay, man. Dankjewel, hoi. Yo, hoi. Dit is Q-Music, woensdagmiddag. Zara Larson, Midnight Sun.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 Zon en wolken vandaag. Het wordt maximaal 5 graden, maar door de koude wind voelt het een dus stuk kouder aan. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeiter: 7 files. 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Dus niet heel veel langer dan 10 minuten. 1 minuut langer dan 10 minuten. A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland: 3 kilometer vertraging, 11 minuten. En de A50 van Arnhem naar Oost tussen Ewijk en Maasbrug: 4 kilometer, ook daar dus 11 minuten. Met Offenbach zomaar eerst de Miley Cyrus en Midnight Sky. You with you. Ik zie net een berichtje van Ezra, alvast voor de briefbus. Zij is miles away, zie ik. Stuurt schatje, ik kom eraan nu nog in Uggelen, maar over een uurtje thuis. Ja, vanaf hier in Amsterdam naar Uggelen. Ja, dat is ongeveer 50 maal, dus uh, miles away. Uh, maar goed, Ezra is over een uurtje thuis, schatje. Meer berichten zijn meer dan welkom. En we sluiten natuurlijk iedere dag de briefbus af met een grappig raadsel. Dus als je een grappig raadsel hebt, mag je ook inspreken natuurlijk. De briefbus komt er zo aan, ook Shakira met Zoo... Maar eerst deze classic van de ver. It's a bittersweet symphony. into a zoo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 Weekend tip voor Wim. Ik heb een weekend tip voor, je, uh, voor jou. Ga naar deze film toe. Waar dit liedje uit komt. Nou, ik Zoom. zou je vertellen, mijn kinderen zijn laatst geweest. Oh, die zijn al geweest? Ja, die vinden het fantastisch. Maar ik, <laughs> ik heb hem niet gezien. Ah, Wat zonde. Ja, nou, normaal... Ik wil zeggen, ga gezellig met je kinderen. Dat is Twee. Mij... Maar jij bent gewoon als volwassene daar natuurlijk. Zeker. Oh, okay. En toch Disney liefhebber. Dus ik hoef niet mijn kinderen te gebruiken als dekmantel. Nee, dat kan gewoon als volwassen ook. Ja, maar jij bent Disney gekkie. Ja, maar dat zie je toch niet heel erg van buiten. Nee, dat is waar. Dat zie, <lacht> ziet er best normaal uit. <lacht> ja, uh, maar ja, leuke film. Zootropolis ja. 2. Ja, zij vinden het echt een leukste film in een jaar. Dus ze kijken ook nu de hele tijd uh, op YouTube. Allemaal van die shorts en zo. Maar dit vind ja. je de hele tijd. Ik zie ook een bericht van Tim Hamstra. Nou, gezellig. Met uh, Zoo op de radio. We zijn nu onderweg naar Zutropolis 2. Voor de brievenbus. Nou, laten we doen. Drie, Drie twee. twee men op brievenbus, brievenbus, brievenbus. Men op brievenbus, brievenbus. Ik heb het niet nagerekend, maar Mencus die stuurt 310 dagen tot kerst. Jongens, hou op. <laughs> uh, onderweg naar de tandarts vanuit de Hillegom naar Zwartsluis nog 100 kilometer te gaan, zegt Erwin. Moet wel een hele goede tandarts zijn dan. Hey buurman! <laughs> Ik ben onderweg naar mijn werk, zegt Sven Nagel. Mike, ga eens van je telefoon af. Werken nu, zegt Quincy. Iedereen bij Auto Taalglas Almere smakelijk eten en denk aan jullie terwijl we bij de Mac staan groetjes van Jacqueline en Lizzie. Xander, mag ik zeggen dat je goed bezig bent? Je bent goed bezig, man, zegt Robert, uh, Robert de Jong. Timmermans en Pablo van Red Team werken door. Het weekend staat om de hoek, stuurt Lennart. Nog zeven dagen en dan gaan we naar de huishoudbeurs, zegt Bianca. Nog 1350 kilometer naar Slovenië. Vrachtje uitzonderlijk, puur zang. De hele weg met Q aan. We zijn er bijna, stuurt Patrick. Nou, doe voorzichtig. Om de weg naar het werk en dan de kinderen van school halen. En dan zelf weer naar school tot zeven uur, zegt uh, Lianda. Wat een heerlijk weer, zo kan ik wel extra wijken post rondbrengen, zegt Yvonne. Tim, gefeliciteerd met je rijbewijs, zegt Joyce. Heb je genoten van je Big Mac, Erwin, zegt Tristan. Liz is de beste, van Dani. Net bijna 20 kraskaartjes ingeleverd bij de supermarkt... voor 30 euro gratis boodschap, alleen ik lust niet alles. Dat stuurt Remco. Dat is te gek, hè, die kraskaart. Ik krijg allemaal leuke dingen. En ik heb hier ook nog Lineke. Wat is geel? Vliegt tegen de muur, valt dood neer... staat op en vliegt weer verder. Nou, ik vind het sowieso veel. Ja, oké, okay, maar wat is het? Ja, geen idee. Een reincarnatie. I'm <laughs>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 Nu bij Spar een Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spaar sap of smoothie en melk in die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan.